Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Nog een vrouw stapt naar de politie na grensoverschrijdend gedrag door Jeroen Rietbergen. Ze was geen deelnemer van The Voice of Holland... maar kende de bandleider van het programma via het muziekwereldje. De vrouw zegt dat hij haar seksuele appjes en foto's stuurde... en doet aangifte nadat afgelopen week in het programma boos... ook al andere slachtoffers hun verhaal deden. Rietbergen heeft toegegeven dat hij dingen heeft gedaan die niet oké okay zijn... en het programma is stopgezet... Ook over juryleden Ali B. en Marco Borsato zijn klachten binnengekomen... net als over een regisseur van The Voice. En de marechaussee heeft op Schiphol een man gevonden... in het neuswiel van een vrachtvliegtuig uit Zuid-Afrika. Die man heeft de vlucht van ongeveer 11 uur overleefd. Volgens de marechaussee maakt hij het naar omstandigheden goed... en is hij naar het ziekenhuis gebracht. Verder is er nog veel onduidelijk over de vlucht. Verstekelingen overleven hun tocht vaak niet. De politie heeft gisteravond in Harderwijk een eind gemaakt aan een illegale bijeenkomst met zo'n 150 auto's. Die stonden op een parkeerplaats bij de A28. Twaalf mensen kregen een bekeuring onder wie een bestuurder die een blauw politiezwaailicht bij zich had. Later verplaatste de groep zich naar Ermelo, maar ook daar werden de auto's weggestuurd. En premier Ardern van Nieuw-Zeeland stapt voorlopig niet in het huwelijksbootje. Ze zou binnenkort gaan trouwen, maar hij heeft besloten om nog even te wachten. Omdat de coronaregels weer strenger worden. Dat is Balen, maar er zijn ergere dingen, zei Ardern. Ik ben no different uh, to. Uh... Ik I say it, thousands of other New Zealanders who have had much more devastating impacts felt by the pandemic. The most scudding of which is the inability to be with a loved one sometimes when they're gravely ill. That will far, far outstrip any sadness I experienced. Afgelopen twee jaar zat Nieuw-Zeeland zo goed als op slot voor buitenlanders. En daarmee is het tot nu toe gelukt om corona bijna helemaal buiten de deur te houden. Vorige week bleek een gezin toch besmet te zijn met omicron. En daarom worden de maatregelen dus weer strenger. Het weer nog veel wolken met alleen in het zuidoosten af en toe een opklaring bij een graad of zeven. Vanavond, vannacht en ook morgenochtend is er kans op mist. Daarna af en toe wat zon en het wordt dan vijf graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een pechgeval op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam bij Knoop in Zaandam. Daardoor twee eh, kilometer file met tien minuten vertraging daar. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. Het was de single van de band die een heel groot succes had met Take On Me. Hebben we het uiteraard over Aha. en ditmaal draaiden wij de single Cry Wolf voor je. Het is even na twee uur Zandvoort. Een hele goede middag. We zijn er weer hoor, Studio Tolweg 10A. En we hebben de zaterdagavond weer overleefd. Goedemiddag Albert-Jan. Uh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars en goedemiddag kijkers, niet te vergeten. Nee, en de man uit uh, Zuid-Afrika heeft ook de vlucht overleefd trouwens. Ja. In dat... een neuswiel van een uh, vrachtvliegtuig. Ongelooflijk hè. Wat een verhaal. Zeg. Ja, elf uur lang uh, duurde de vlucht uh, vanuit uh, Zuid-Afrika naar Nederland. En hij zat uh, in, uh, in het uh, neuswiel, uh, of in de, ja. de wielkast van het uh, neuswiel, zat hij uh, verstopt. En hij heeft gewoon de, de vlucht overleefd. Niet te geloven. Ja, hij was een beetje, een beetje uitgedroogd. Maar uh, dat, uh, dat was in het ziekenhuis snel weer opgeheven. Maar in ieder geval, wat een... Ja, ongelooflijk. Meestal, als je zoiets uh, hoort of wat dan ook... Dan overleef je dat niet. Maar knap dat hij het overleefd heeft. Nee, Goed. de meeste berichten zijn uh, van een, uh, weer een dode gevonden. Ja. Maar ja, wij hebben een rustige nacht achter de rug, want er is niet veel gebeurd. Nee. Er was niet veel nieuws. Nee, er was je niet gekomen. op pad dan? Was, was, was, nee. nee. Volgende week weer, hè? Okay. Hopelijk, hopelijk. Oh, je had een ATV'tje. Ja, ik had een verplichte ATV. Goed, uh, wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou, uiteraard, uh, zoals u van ons gewend bent, de vaste items. Een korte evenementenagenda. We zijn de kortste van het jaar. En volgende week zal die wellicht aanmerkelijk langer zijn als de regels wat versoepeld gaan worden. Half drie, het weerbericht. Nou, er is een, ik kan één ding zeggen, vanmiddag een flauw zonnetje beloofd. En wie weet, als die erdoor komt, dat het nog even een, een lekkere middag wordt. Maar in ieder geval wandelen op het strand kan natuurlijk altijd. Het dier van de week. Vorige week hadden we Goor. Nou, die is uh, inmiddels uh, vertrokken uit het asiel. Maar Geer zit er nog. Dus uh, vanmiddag extra aandacht voor Geer. En ik heb die namen niet verzonnen, zo heet ze echt. Gedicht van de Week blijft nog even een verrassing kwart voor vijf... want ik heb weer een paar meegenomen uit het archief. En uh, Rob, jij mag je daar even weer over buigen. Het uh, kwart voor vijf is het zover Gedicht van de Week. Uiteraard Zandvoort nieuws in het kort. En zoals u van ons gewend bent, de tweede uur gaan we de regio in. We gaan uh, naar, natuurlijk naar uh, IJmuiden, uh, regio IJmond. Want uh, daar wordt volgende week een nieuwe zeesluis uh, geopend. Willem-Alexander zal die uh, gaan openen aanstaande woensdag... En eh, onze collega's van NHTV maakten daar eerder eh, deze week een, een bijdrage van of over. En toen was het natuurlijk nog niet bekend dat er al eh, wellicht verruimingen zouden zijn van het aantal bezoekers. Maar eh, in ieder geval, we gaan daar even een vooruitblik op werpen op die officiële opening van volgende week woensdag. Eh, we gaan eh, ook naar Amsterdam, eh, want daar is een restaurant die heeft zijn eigen teststraat geopend. En ook als de, als de regels versoepeld worden... dan blijft die teststraat uh, in dat restaurant bestaan. Uh, want dan is het gewoon uh, buiten wachten testen. Even kwartiertje buiten wachten. En dan kan je gaan, lekker gaan dineren. Goed idee, leuk initiatief. En ook als het allemaal wat makkelijker wordt... dan, de, dan, dan blijft de teststraat daar bestaan. Uh, dus dat zijn in ieder geval twee items in het derde uur. Natuurlijk hebben we dan uh, de evenementen zo, me, uh, evenementenagenda, zoals al beloofd. En in het derde uur hebben we natuurlijk pit Report... Uh, en daar is, ook, uh, daar is best wel achter het scherm best, best wel veel nieuws. Een gerommel en geswitcht van mensen van de ene uh, renstal naar de andere renstal. Er wordt druk gedebatteerd over uh, de mogelijkheden van de vrije trainingen. Uh, na anderhalf uur, niet na anderhalf uur, 60 minuten. De sprintraces, wel of niet. Daarover natuurlijk veel meer tijd. Een Spit report op kwart over vier. En natuurlijk, ja. Niet te vergeten de Eredivisie, Rob. Over twintig minuten gaat dat gebeuren. Ja, mochten wij uit de lucht zijn, dan weten we dat er gescoord is. <lacht> Maar uh, wij volgen dat natuurlijk uh, voor u op de voet. In ieder geval PSV, Ajax. Maar daarnaast ook de andere wedstrijden van de rest van dit weekend. Uh, voor het eerst om tien over half drie. Ik zou zeggen genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. Dankjewel Albert Jan. En wij hebben er weer zin in. En heel veel lekkere muziek bij ons. Waaronder de nieuwe van de weekend. Sacrifice. I was City, where the winter nights don't ever sleep. So this life's always with me. The ice inside my face will never be. Love. Love. Every time you try to fix me, I Never find that missing piece When you cry And say you miss me I'll lie and tell you That I'll never leave But always sacrificed Your love for more than I try to Put up a fight Can't I be done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 Het is dus hem inderdaad, de nieuwe single van de weekend van Dawn FM afkomstig. Je de single Sacrifice. Zo dadelijk gaan we het nieuws in het kort een beetje doornemen. Maar eerst nog even een lekkere ja, single van alweer heel veel jaren geleden. Prince, die scoorde er een uh, redelijk groot hit mee. Hier is I Wanna Be Your Lover. deze weer eens uh, terug te horen. You're the prince and I wanna be your lover. Inmiddels kwart over twee geweest. Sandvoort, nogmaals een hele middag. Leuk dat je luistert naar Sandvoort op zondag. En uh, ja, je zei het al al bijzonder. Er is niet zo gek veel gebeurd. In ieder geval afgelopen dag niet. Maar uh, de afgelopen week wel zeker wat. Ja, maar vandaag uh, hoor ik al uh, meerdere politiehelikopters boven het dorp uh, cirkelen. Ja, die vliegen uh, lekker rond. Uh. Maar daar hoor je natuurlijk verder weer niks van. Nee, nee, nee, nee. Dat is geheim, hè? Wat we wel weten, uh, en nu wellicht ook, uh, dat op het strand van Zandvoort uh, vrijdagmorgen... een overleden persoon is aangetroffen. De politie onderzoekt hoe het lichaam op het strand is terechtgekomen. Er zijn geen aanwijzingen dat het om een misdrijf zou gaan... Het lichaam werd vrijdagmorgen rond 9 uur... ter hoogte van strandopgang de vovage aangetroffen... waarna politie, brandweer, ambulance en de reddingsbrigade... werden ingeschakeld. Al snel bleek dat de hulp te laat kwam. De doodsoorzaak moet nog worden vastgesteld... net als het antwoord op de vraag... waar en wanneer het slachtoffer om het leven is gekomen. We houden alle scenario's open, al dus een politiewoordvoerder. Op het strand van Bloemendaal is afgelopen woensdagochtend... een reddingsplot aangespoeld... Via de kustwacht werd de KNRM Zandvoort opgepiept... en die heeft na enig onderzoek de eigenaar van het vlot kunnen achterhalen. Een politiehelikopter had het vlot gezien en meldde het aan de kustwacht... die op zijn beurt de KNRM verzocht om te gaan kijken. De vrijwilligers reden met het kusthulpverleningstoestel, kust de KHV, in het kort... naar de locatie, nabij Parnassia, en troffen daar het vlot aan. Het betreft een noodvlot dat op schepen wordt gebruikt... om opvarenden te evacueren in geval van nood... Het vlot kan niet meer worden gebruikt en is afgeschreven. De KNRM gaat kijken of ze er nog een oefening mee kunnen doen... waarna het naar alle waarschijnlijkheid zal worden weggegooid. Ook de komende editie van de Dutch Grand Prix... geeft Sander ten Bosch leiding aan het Zandvoorts Beyond. Het feestelijke randgebeuren in het dorp rondom het raceweekend. Aanvankelijk was het de bedoeling dat na de eerste Dutch Grand Prix... een sollicitatieprocedure voor de functie zou volgen... maar op verzoek van de Raad van Toezicht blijft de ervaren ten Bosch... nog tenminste één jaar aan... De vreugde over het doorslaande succes van de Dutch Grand Prix over, eh, 2021 overheerst, maar toch kijkt Zandvoort Beyond met gemengde gevoelens terug op het afgelopen jaar. Sander ten Bos, we hebben eigenlijk de hele aanloopperiode tussen hoop en vrees van het ene naar het andere persconferentie toegeleefd. Al in een vroeg stadium hebben we moeten besluiten dat geplande podia met live optredens in het dorp niet door konden gaan. Evenals het plan om de boulevard te veranderen in een fanzone met racegerelateerde stands, activiteiten, merchandise, foodstands en dergelijke. Dat laatst had overigens vooral te maken met het afhaken van deelnemers en sponsoren. Het is zeer de vraag wat er komende zomer wel mogelijk zal blijken te zijn. Sportorganisatie Le Champion heeft donderdag 20 januari bekendgemaakt dat de Zandvoort Lightwalk op zaterdag 19 februari aanstaande niet doorgaat. Voor de tweede keer op de rij wordt het evenement geannuleerd. De organisatie heeft wel goede hoop dat de sportieve evenementen... waaronder de circuit eind maart doorgang kunnen vinden. Zandvoort zou op zaterdag 19 februari voor de tweede keer... het decor zijn van de Zandvoort Lightwalk. Na de succesvolle eerste editie in 2020 en het afgelasten van de editie 2021... was het de bedoeling dat de wandelaars wederom konden genieten... Van een, aan, zee, aan een zee van lichtkunstwerken en acts. Het strand, het centrum en het circuit zouden worden aangedaan... terwijl men tegelijkertijd kon genieten van bijzondere acts. De champion heeft de goede hoop dat de evenementen die eind maart in voor het gepland staan... Zoals de 30 van Zandvoort, de omloop van Zandvoort en de Zandvoort Circuit wel kunnen doorgaan. Hierover later, uiteraard, meer. En we verwachten aankomende dinsdag. met de persconferentie. uiteraard weer een aantal versoepelingen. en ook voor de evenementen. Dus maart moet lukken voor de evenementen. Althans, daar gaan we vooralsnog nu van uit. Dat was het nieuws in het kort, uiteraard ook na te lezen op onze eigen CFM-app. Download hem in onder meer de Play Store, Zandvoorts, daar zoek je op. En blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zandvoorts. 70 draaide de single van de Nolan Sisters en I'm in the Mood for Dancing. Op ZFM wordt iedere houden oude, oude platina. Dus zometeen gaan we het weerbericht met je doornemend weer voor de komende dagen. Maar eerst hebben we nog een lekkere gauw uitgekozen voor je. Dat kan allemaal op deze zondagmiddag. Leuk dat je luistert. Trouwens, zand wordt op zondag bij je tot aan 5 uur vanmiddag. En nee, geen zombies, maar wel die andere van uh, die andere band. Dan hebben we hebben het over Santana. Even kijken of je koptelefoon het nog deed. Ja, hij heeft het overleefd. Gelukkig, Jorda Santana en goed, weer there. Inmiddels uh, half drie, hoog tijd om het uh, weer uh, met je door te gaan nemen. Althans, Albert-Jan, jij weet er alles van, toch? Ja, want op deze dag, uh, gisteren zei ik het ook al... Uh, is het uh, wederom grijs en bewolkt... en voor de zon is geen of nauwelijks ruimte. Vanmiddag kan het zelfs af en toe wat gaan spetteren. Er staat namelijk uh, nauwelijks wind... En het wordt vanmiddag een graad of zeven. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Later in de nacht klaart het op, maar dan ontstaat gelijk mist. Bij weinig wind daalt het kwik naar 1 à 2 graden boven nul. Morgen starten we de dag grijs en koud met nevel en mist. De mist kan behoorlijk hardnekkig zijn en mogelijk de hele dag blijven hangen. Er staat geen wind en het wordt 6 graden. Dinsdag starten we opnieuw grijs met mist, maar de mist lost geleidelijk op. Wat overblijft is veel bewolking, dus we schieten er niks mee op. Er staat uh, nog steeds weinig wind en het wordt 6 graden. Woensdag verandert er ook weinig. Het is bewolkt, het blijft bewolkt... en soms wat spetters en wat, af en, uh, en wat het wordt een graad of 6. En vanaf donderdag hebben we weer, breekt de zon af en toe door... maar tegelijkertijd neemt ook de regenkans toe. De temperatuur wordt weer wat hoger en volgend weekend is het een graad of 9. dus Rico Schreuder. En wij hebben weer nieuwe muziek voor je. Paul de Munnik en uh, Mo. En stap maar in bij mij. Voor het eerst lijken we allemaal gelijk. De vrijheid komt weer langzaam terug. Gaan, maar het viel niet in elkaar Wat ik deed voor het eerst lijken we In bij mij. Overdonderd door de feiten. En bevangen door het geluid. Van een wereld zonder vaart. Liep ik zwijgend door de straten. Keek ik terug op mooie dagen. Ik had die tijd willen bewaren. Voor het eerst lijken we allemaal. Kom weer langzaam terug, pardon. Ja, deze 21-jarige Mo is uh, lekker bezig met uh, inderdaad uh, haar nieuwe single En ook het uh, duet met uh, Pandemir, de Munich die we juist voor je draaien. stap dus maar in bij mij. Vier minuten over half, half drie. Zandvoort, leuk dat je luistert naar CFM. We zijn al 31 jaar de lokale radio. En uh, uiteraard ook TV van Zandvoort. En straks gaan we eens even kijken naar de Erevisie. Nou, als het goed is, is hij inmiddels gestart, hè? De wedstrijd van dit weekend hebben we het over PSV tegen Ajax. Maar er zijn ook andere wedstrijden gespeeld. Daarover straks meer naar deze van Alex en O'Neill. What's missing? I just don't understand. So good. I can turn so bad. We just can't Deze Alexander zijn al heel erg veel lekkere muziek gemaakt en uh, met name in de jaren 80 was hij uh, enorm uh, populair. Met name ook onder de disco-liefhebbers. Met deze single bijvoorbeeld, joh. De, de single uh, What's Missing? Nou, What's Missing? Nou, het voetbal, nou, de wedstrijd van vandaag. Die uh, mag er uh, zeker uh, toe doen, uh, de wedstrijd uh, PSV-Ajax. Komen we zo meteen op, maar eerst gaan we naar de wedstrijden van gisteren, Albert Jan. Ja, uh, zaterdagavond ontving uh, Vitesse thuis FC Groningen. Al snel een rode kaart voor de topscorer van Vitesse... waardoor uh, Vitesse met 10 man kwam te staan. Eindstand... Eén, drie. Kijk, een feestje in Huizevos. Uh, ja, ja, ja. Jazeker. Groningen weet weer wat winnen is. Heel, helemaal goed. Nou, heeft, uh, hoe heeft uh, AZ uh, Alkmaar uh, Saandam het gedaan? Nou, die speelde gisteren tegen SC Kambuur. Nou, helemaal niet gescoord. 0 tegen 0 als eindstand. Knap gedaan, hoor, van uh, Kambuur. Want uh, AZ was constant in de aanval en heeft vele, vele kansen gehad, maar niet gescoord. Knappe prestatie van uh, Kambuur. Dan de derde wedstrijd. Heerenveen uh, ontvangt thuis uh, Pek Zwolle. En ook Pek weet weer wat winnen is. Uh, uh, want Pek wint met 1 tegen 0. Nou, hoe gaat het met de sigaren van uh, Willem II? Die speelde gisteren tegen Twente. Daar werd het 0 tegen 1. Goed, en uh, om kwart over twaalf vanmiddag begonnen NEC thuis tegen Feyenoord. NEC kwam op voorsprong met uh, 1-0... Maar Feyenoord hervond zich en maakte duidelijk wie wat en waar iedereen staat. Want de eindstand was 1-4. Inmiddels een paar minuten onderweg de wedstrijd van vandaag PSV tegen Ajax. Nog steeds niet gescoord, dus een 0-0 op het scorebord. Dat geldt ook voor de wedstrijd heracles Almelo thuis tegen Go Ahead Eagles. 0-0. En meestal, na de wedstrijden van half drie, hebben we nog één wedstrijd. Maar we krijgen er vandaag nog twee. Want zometeen meteen om kwart voor vijf neemt Sparta Rotterdam het op tegen FC Utrecht. En om acht uur vanavond RKC Waalwijk ontvangt Fortuna Sittard. We houden de wedstrijden uiteraard voor je in de gaten. Dat allemaal bij deze aflevering van Zandvoort op zondag. En met name kijken we natuurlijk naar PSV tegen Ajax. Mocht daarin gescoord worden, dan laat dat zo spoedig mogelijk aan je weten. Dus dan blijf je op de hoogte. Ook van die wedstrijd PSV tegen Ajax.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 ze komen. Ze komen zich te holen. Ze werden zich niet finden. Niemand wird zich finden. Du bist bij mij.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 was uh, deze hit uh, Genie, een van de grootste hits van uh, deze beste man Poco, die inmiddels al uh, enige tijd is uh, overleden trouwens. Uh, we, we draaien hem nog steeds met veel plezier bij Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag tussen twee en vijf uur. Zo dadelijk gaan we het hebben over uh, de watertoren die weer in de schijnwerpen staat. Nou, ik ben heel erg benieuwd uh, hoe dat is, letterlijk of figuurlijk. We horen het naar Oh My God Adel much time to spare, but I'm in time for you to show how much I care. wish that I would let you break my walls, but I'm still spinning out of control from the fall, I you give good love, I won't lie, it's what keeps me coming back even though We're Helemaal weer een tijdje deze nieuwe single van uh, Oh My God, inderdaad. Nee, de single heet Oh My God van Adele, uiteraard. Uh, afkomstig van haar uh, nieuwe LP30. Ja, het is uh, tijd om het te gaan hebben over het uh, Watertorenplein en de Watertoren. Want uh, dat staat uh, in de schijnwerpers, vertelde jij me net. Ja, ik, een, alerte, een alerte lezer meldde aan de Zandvoortse Courant, onze mediapartner... dat op het Watertorenplein nieuwe lantaarnpalen uh, geplaatst zijn... De melder vraagt zich af wat de logica ervan is... als er normaal gesproken binnen twee tot drie maanden... een schep de grond in gaat voor de realisatie van Bad Zandvoort. Dat lijkt me de reinste geldverspilling. In, het, in de raadsinformatiebrief met betrekking tot het Watertorenplein... staat inderdaad vermeld dat met de pachter van het parkeerterrein... al afspraken zijn gemaakt om het terrein op korte termijn vrij te maken. In de wandelgangen wordt gesproken over een week of zes om het terrein schoon op te leveren. Of daarbij de nieuwe verlichting ook wordt verwijderd is onbekend. Echter, er is een bezwaar tegen de bouwvergunning ingediend... en de termijn loopt nog. Het betekent dat pas na afronding van het bezwaar... de levering van de grond in gang kan worden gezet. Naar aanleiding van schriftelijke gestelde vragen... geeft verantwoordelijke wethouder Gert-Jan Bluis... in zijn voortgangsbrief aan de Raad... aan dat het overgrote deel van de kopers van de woningen... in Bad Zandvoort uit Zandvoort komt. Inmiddels is de verkoop van de appartementen... op het Watertorenplein afgerond... en bestaat de verdeling uit de, van de 50 appartementen... zoals afgesproken uit 30% sociale huurwoningen, staat hier. Nou... 20%, betaalbare, uh, uh, 20 betaalbare en 20% middeldure koopwoningen... en 30% vrije sectorkoopwoningen. Maar goed, in ieder geval loopt nog een bezwaar tegen de bouwvergunning... dus dat is nog wel eventjes afwachten geblazen. Op ZFM wordt iedere oude oude Platina.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 The game of life is hard to play I'm gonna lose it anyway The losing card are oh, someday late So this is all I have to say Suicide is painless Suicide. It brings on many changes It's way on in The pain grows stronger Watch it breathe Suicide is painless It brings on Lekker zo gauw oud uit de jaren 70, Jor Mes En suicide is painless. Nou, we gaan nog twee hits uh, voor je draaien. Tot aan het nieuws en weer. En een van die twee is deze van uh, Phil Okie. Maar noemen de cassettebandtijd hè? uit 1984. Jorah Phil en Together in Electric Dreams. Alweer het ene laatste plaatje in het eerste uur. Zometeen het tweede uur van dit programma. En dan gaan wij weer de regio in. Tot zo. You know, yeah, and I've got a band.